Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Om alle bedrijven en huizen in Nederland van energie te voorzien... is een mega-investering nodig. Ambtenaren schrijven dat er 195 miljard euro op tafel moet komen... omdat het stroomnet nu chokvol zit. Je hoort politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ja, dit wordt ook wel de grote verbouwing van Nederland genoemd... vergeleken met een soort delta werken, Omdat dit echt ja, immens is, en dat zegt het bedrag ook wel... wat we nu horen, eh, om, dit, eh, om dit allemaal recht te trekken. Het geld is bijvoorbeeld nodig voor nieuwe transformaties... Formatorhuisjes en tienduizenden kilometers aan zwaardere stroomkabels voor inwoonwijken. Nederlanders zijn voorzichtiger geworden met geld uitgeven aan een uitstapje, schrijft het AD vandaag. Een op de drie mensen maakte vorig jaar minder vaak een leuk dagtripje omdat alles duurder is geworden. En als mensen wel naar een dierentuin of pretpark gaan, speurt een op de vijf eerst op internet naar een goedkope deal. Vanwege carnaval neemt de NS maatregelen om de drukte op de stations aan te kunnen. Zo moet op station Den Bosch iedereen verplicht in- en uitchecken. Dan kan NS meten hoeveel mensen daar zijn. En Hyrox wordt steeds populairder. Dat is een soort fitnessgekte in een grote hal met veel mensen tegelijkertijd. En al rennen, duwen en trekken aan fitnessapparaten. Uh, verslaggever Onno Beukers die nam een kijkje bij het grootste Hyrox event van Europa in Ahoy Rotterdam. Waarom doe je mee met Hyrox? De eerste keer, ik weet het ook niet. Ik moest van die gasten moest ik meedoen. Dus, uh, <laughs> dus ik heb het maar aan toegegeven. Wat moet je allemaal doen? Ja, uh, rennen en uh, verschillende fitnessoefeningen. Waar ga jij nou helemaal stuk? Oh, <laughs> op het hardlopen. <laughs> Nee, de hardlopen is wel echt uh, het stuk wat ik uh, heel zwaar vind. En de kracht onderdelen, dat geloof ik wel. Daar, uh, daar ga ik wel goed op. Ja, en uh, hoe geldt het voor jou? Uh, ja, alles. Ik vind alles wel zwaar eigenlijk. Maar we, we gaan er gewoon doorheen. Maar in totaal doen dit weekend dik 14.000 mensen mee aan de fitnessuitdaging in Rotterdam. Heb ik het weer nog voor je. Steeds minder buien, steeds meer ruimte voor de zon. En een graad of acht wordt het vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Nou, het begint weer goed. Uh. <laughs> Goedemorgen, luisteraars. Jullie zijn natuurlijk gewend. Daar dat is die. Ja, ja. Welkom ja. bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ik hoorde Dolly ook niet op mijn koptelefoon. Jij? Uh, nee, het was even heel stil. Ja, het echt... heel even. Ja, heel even. Dat, maar nu dat, horen ja, jullie me praten. toch wel? Ja, nu hoor ik je. Ja. Ja, okay. ja. Goedemorgen, dames en heren. En nieuw. thuis horen jullie ons ook? Bel ja. allemaal even op als jullie ja. ons <laughs> horen. Ja. Bel allemaal maar eventjes. Ja. Goedemorgen. Hebben jullie er ook allemaal zin in? Wij hebben er allemaal zin in. Zoals wij hier, Soms. hè? Wij drieën. Wij, wij gedrieën altijd, hè? Op ja. Op die uh, ene vrijdagochtend in de twee weken. Ja. Daar leven wij naartoe, mensen. Echt waar. En uh, we gaan er vandaag ook weer een leuk programma van maken. Uh, Beb is gelukkig weer bij ons. Die moesten ja, ja. we vorige keer even missen. Nou, dat was een een kan stuk ongezellig, stuk. Even... Ja, er viel echt een gat. Ik, heb, ik zit ook nog onder de blauwe plek. Ja, ja, ja, ja, ja, een ja, ja. echt niet te geloven. Geblesseerde collega. Ja. Oh. Nou. En Beb heeft natuurlijk weer het weerbericht voor ons meegenomen en allerlei zandvoortse zaken die spelen yes. en misschien ook nog wel iets uit de omgeving en natuurlijk ook onze Honey die weer een dijk van een kolom heeft meegenomen, weer een, een volle, volle cultuuragenda. En... Uh, en de uh, leuke muziekkeuze van jou, Dolly. Yes. Oh ja, ik wou nog even over de koekjes hebben. Maar goed. Oh. Ja, ja, ja, heel ja, ja. Nee, belangrijk. Nee, ja, Heel belangrijk, want op een gegeven moment... moet je een <laughs> beetje suiker hebben natuurlijk. Want anders red je die drie uur niet. <laughs> maar goed, het, het draait natuurlijk allemaal... om jullie thuis of in de auto. Hè. Je kunt ons uh, zien... of uh, via... www.zfm-live.nl... En meeluisteren, dat gaat dan via dat internet, het uh, wereldwijde web. En uh, in de auto kun je ons ontvangen op 106.9. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via die fantastische app die we hebben. Die is gratis te downloaden bij de uh, App Store. Uh, de Play Store is dat geloof ik, hè? Ja, voor, nou ja, in ieder geval. Voor Android je kunt, Play Store ik zou hem is. gewoon lekker binnenhalen, want dan blijf je ook op de hoogte van het Zandvoortse nieuws en... Uh, je kan via de cam kijken in het dorp en je kan, oh joh er is zoveel uh, pluspunten zitten er aan die app. Um, en natuurlijk ook via DAB+ op A9 weer even zo uit het hoofd. Goed nou, van jou hè. Ja, oh, ik zo. zo oh, joh, ongelooflijk ik Weet zo veel. Onze eigen Wikipedia. Heeft ik zit het je hier al ook 13 jaar al. Dus Dollypedia. al. Ja. Dollypedia, ja. <laughs> Lieve mensen, zoals jullie weten... starten we ons programma altijd met een liedje over een vrouw. En dit keer heb ik gekozen voor een liedje van Paul McCartney. She's a woman. Nieuws, nieuws, nieuws. Ja, dan gaan de klokken aan, de, de knoppen aan. Ja, het... Het, is, uh, het is niet alleen regio-nieuws dames en heren, het is carnaval in Nederland. Oh, het is het nieuws aangezet. Oh, ik, ja. ik had het weer aan moeten zetten. Verkeerde knopje. Nou. We doen gewoon eerst even het carnaval en daarna zeker het weer. Okay. Het is carnaval in Nederland en dat is natuurlijk vooral in Brabant een enorm feest. Zandvoort had ook een carnavalsgeschiedenis. Duister een gast. En later de Scharrekoppen. Zandvoort. Nou, we hebben nu nog een biertje, de Scharrekoppen. Maar wat is gebleven in Zandvoort. is het kindercarnaval. En dat is ook dit jaar weer. Toch een Op... beetje scharregat? Ja, He? een beetje scharregat. Kleine ja. scharregatjes. Ja. Het, is, uh, het is dit jaar vanwege de verbouwing in de krocht. in de protestante kerk. En de enige waarschuwing die daarbij wordt geroepen is. geen confetti in de kerk. Maar verder oh. wordt het een geweldig feest. Het, uh, het bestaat al zo'n. 30 jaar. 2 maart zijn de kinderen welkom tussen 2 eh, en 5 uur. Er is muziek. Er is de jaarlijkse Playback Show. Eh, de kinderen mogen hun favoriete artiest nadoen. Wordt al getipt: Doe Yves Berendse. Er is muziek van Mike Daan en de DJ Lady Mix, verzorgt ook de hele middag gezellige muziek. Op kerst op de Taart krijgen de kinderen na afloop nog een cadeautje. Maar het is gratis. Kom. Verkleed. Het is niet verplicht, maar het wordt aangemoedigd. Des te leuker. Kom verkleed, trek je mooiste outfit aan. En beleef dan een paar heerlijke uurtjes in de protestante kerk. Het kindercarnaval van dit jaar. Nou, fantastisch. Ik denk uh, dat ik een nummer heb meegenomen... wat die kinderen helemaal geweldig zullen vinden. Ik weet tenminste wel, toen ik jong was en dat nummer kwam uit... ik heb ervan genoten. Wordt hem zo leuk moet je luisteren. Laat horen. De aal.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 en dan komen ze alle weer aan. Ni lullen, verder het tochten gaat, het gaat, hije, en gaan. En dan komen ze allebei weer aan, O, aan O, Ze K, A, en bedaren en jocht, en zo jo En ze en bedaren, jo Oh, oh, oh, oh, kunnen jullie je dat nog herinneren? De barg, dat ja, De barg. De barg. Ja, het de het ja. En de allemaal maar mee proberen te doen met dat. Uh, uh, uh, uh. Ja, ja. ja, ja gelijk over je nek? Ja, ja, ook Nu wel, ja. En, en hadden jullie dan ook thuis, als er visite kwam, dat iedereen begon te zingen? En ik kwam mijn ze ja, weer aan. Ja, ja. ja, dat is jaren gebleven in ja, alle ja. huishoudens. De aal. Ja, Heerlijk. de aal. Ja. Nou, als je hier, hier toch geen polonaise mee op gang krijgt, dan weet ik het niet meer. Of wat een Zo. feestnummer was dat? Hé, hey, Beb, ik ga, ik ga hem nog een keer proberen. Ja. Kijken of ik nou de goede ja, heb. Ja, doen, doen. Kijk, hoor, hoor. Ja. Eén, twee. Ja. Hé, hey, ik hoor hem niet. Nee, maar dat klopt ook, want ik heb mijn geluid niet aanstaan. Nou, ik ga het nog een keer proberen. ZFM Weerbericht. Ja. Het is uh, zeer wisselvallig buiten. Uh, voor zaterdag 1 maart. We gaan gewoon meteen naar morgen. Want het is natuurlijk belangrijk. Mensen willen op straat hossen, polonaise. En uh, in heel Nederland zijn er perioden met zon. Maar we gaan even naar de kust. In het noorden en noordoosten is de wind niet meer dan zwak. En wordt het een graad of negen. Zondag is een grijze dag met nevel en mist. Maar in de middag komt de zon terug, dan blijft het droog. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur stijgt dan ook weer naar 9 graden. Dan gaan we naar de maandag. Het is opnieuw een grijze ochtend. Maar daarna schijnt de zon, het blijft droog. En bij een zwakke zuidwestenwind, die is dan gedraaid, wordt het 10 graden. Dinsdag is het bewolkt en het, het is gewoon het standaard. In de middag schijnt steeds de zon... En dan blijft, het, dan blijft het ook droog. Maar dan waait er een matige westenwind. En wordt het een graad of 10. Ook voor woensdagperiode met zon. Kortom, het is gewoon... Lente wist u dat het aanstaande zaterdag 1 maart morgen dus al de astronomische lente is? Oh, oh, oh. Oh, ik dacht meteorologisch. Me ah, heel goed. Ja, maar ik kan oh, het namelijk ja. niet zeggen, dus ik heb het geofferd. Ik ben blij dat je het zegt. Zeg Ik dacht nou meteorologische, meteorologische lente. lente. Ah joh, tegenwoordig eh, wordt toch alles afgekort. Dan dus zeg je toch gewoon de metrolente. Wordt de metrolente? Ja, ja. ja, joh. En dat is het. En eigenlijk is het weerbericht dus hetzelfde. De ochtend beginnen wat moeizaam. Ja. En de middag komt steeds de zon erbij. Temperatuur loopt wat op. Want voor volgende week vrijdag is er zelfs, wordt er zelfs een 14 graden verwacht. Oh, lekker. Lekker, hè? Terrasje. Yes. <laughs> het wordt een goed weekend. Geniet ervan. Nou, gaan we zeker doen, toch? Met z'n allen. Met z'n allen. Over genieten gesproken, uh, ik weet niet of jullie ervan hebben genoten. maar het, het nummer uh, waarmee we mee gaan doen voor Nederland met het uh, Songfestival. Celavi. Celavi, dat, dat, dat is uitge, uh, uitgekomen, dat mogen we luisteren. Wat vinden jullie ervan? Nou ja, ik denk dat het wel heel aanspreekt. Uh, ja, het, ja, Het klinkt goed in de oren, omdat het ook veel op zijn vorige nummer, wat echt een hit werd, ja. lijkt. Ja, ik heb die momenten dat ik denk... oh ja, maar het is een ander nummer. Ja. Ja, ben ja, ja. Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik vond het ook een prachtig nummer. En ik denk, als je daar een mooie show bij neerzet... niet te groot, maar wel heel mooi en lief... dan, dan denk ik toch wel dat we weer... Is een keer hoge ogen kunnen gaan scoren. Denk, Gooi je Denken jullie ook? Ik denk niet? het ook. Ik hoop het. Ja, ik ik hoop zag wel het, een, het clipje wat hij had. Hebben jullie dat nog gezien? Er stonden wel nee. een, een groep jongelui achter te dansen. Ja, denk ja je, dat ja. breakdance achter. Ja, ja. Dat is net wat Dolly nou zegt. Dat vond ik een beetje jammer. Ja. Want dat maakt het een beetje standaard. Hè? Want ja. elke land komt met zo'n clubdansers ja, erachter. Ja, ja. Ja. Ik denk dat, dat dat liever is. Misschien wel een goed idee. Ja, dat of een vind mooie, dat is mooi natuurlijk filmpje of clip. Een heel mooi emotioneel uh, gevoelig nummer. Hè? Absoluut. Dus ja. Dus dan denk ik, pas ook je show daarop aan. Dan, dan denk ik dat het nog meer ondersteuning gaat krijgen, die muziek. Uh, ja, dat nummer is uitgekomen. En we gaan natuurlijk straks ook met Wendy Moor praten. Want ook zij heeft een nieuw nummer, hè? Yes. En die heb ik ook meegenomen. Wendy heeft een maar... nieuwe cd uitgebracht. Ja, ja dan gaan we het straks... Ze is weer bereid ons daar, met ons van ja, gedachten te weten. Zeer actief is ze. hè? Ja. Heen. Helemaal leuk. En, uh, heb ik ook een beetje gezien hoe ze er videoclips maakt. En uh, alle fotoshoots alle die daaromheen gedaan worden. Want... Er komt nogal wat voor kijken tegenwoordig als ja. je een uh, liedje uitbrengt. En maar... dan toch respect, hè? want zij staat zelf aan het roer van al deze acties. Alles, ja. Mm -hmm. ja ze ja, doet ja. alles. Ja, ze ja. is zelf de regisseuse. Dat goed, is echt uh, fantastisch. Ja. Um, en goed, ook denk ik. Uh, um, wat ik wilde zeggen. Uh, zullen we eerst even naar dat nummer Sella gaan luisteren? Ja, dat is ja, leuk. Ik heb hem meegenomen. Hier leuk. komt hij. Oh, dan moet ik eerst nu, de knoop overzetten. Ja, met die nu met het. het ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Neem ik een koek. C'est Van Claude. Ja, C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle Je te petit. I was just a little boy. But I remember. La melodie. La melodie. C'est comme ci, si, c'est comme ça C'est toi haut et en bas It goes up, it goes down And around, and around Que sera, oui sera Me voici, me voilà Chanter un, deux, trois C'est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 Prachtig. comme ça, c'est around Mooi, een beetje ja. stromea-achtig, hè? Ja, en ook hoopvol. Want Selavie wordt vaak een beetje als, als iets berustends genoemd. Maar hij, hij, ja, hij zingt het hoopvol. dat mm -hmm. is wat zijn moeder of zijn oma altijd tegen hem zei. Hè? Oh, ja. Daar gaat het liedje over, inderdaad. Ja, ja zijn moeder ja. zei het gewoon. Of zijn moeder, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het is een ode aan zijn moeder ja. ook. Mooi. Ja, echt heel mooi, heel mooi. Um, ja, als je maar zo'n mooie zanger en uh, songwriter. Weet je wat ik altijd graag wilde zijn? Nou, nou, moet je horen. Zijn leven blijven lopen Dan wordt ie opgejaagd van hier naar daar En altijd maar het beste blijven hopen De honderdduizend of het waar. Maar lekker rustig blijven hangen Zoals een gordijn Dat moet toch zalig zijn Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn Van het plafond tot op het raamkozijn Een bloemetjesgordijn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 the same. Ik val het zo bidden Ja, ja, wie wil dat nou niet? Lekker een bloemetjesgordijn zijn. Lekker in de, in, in de het zonnetje hangen. hangen. Ja. Ja, ja, ja, vroeger hadden we Hannes, Hannes Schottenmeijer. En die zei altijd, als je ooit bij een psychiater komt en die zegt wat, wat zou je nou graag willen zijn, moet je zeggen een dakpannetje. Dan kan ik lekker gaan liggen. Kan je lekker gaan liggen, <lacht> lekker in de zon, af en toe lekker een frisse douche over je kop heen. <lacht> en dan heb je het gemaakt in je leven. <lacht> ja. Goeie, ja, ja, Goeie? ja, ja. We hadden het net over. Uh, uh, ja, artiesten die ons allemaal maar ontvallen. en nou. uh, hé, Bekende mensen achter elkaar. En ook minder bekende mensen. Het is dus niet te geloven hoeveel mensen er overlijden de laatste tijd. Uh, een van die mensen is uh, Bill V. Dat is een uh, Engelse singer-songwriter. En die had een heel mooi nummer geschreven. Dat heette War Machine. En dat vind ik eigenlijk ook actueel gezien. Best wel aan de orde. Het is een, echt een mooi nummer. Ik ga hem draaien. In aanloop naar het interview met onze Wendy Moore. Die uh, ook weer uh, aan de weg aan het timmeren, timmeren is als we mallen weer een nieuw album. En daar gaan we het straks met haar over hebben. Maar eerst luisteren we naar Bill V. Die uh, afgelopen 22 februari is overleden. Komt hij? sweeping Aan de telefoon hebben wij Wendy Moore bereid gevonden... ons weer iets te vertellen over haar nieuwste album. Goedemorgen, Wendy. Hi, goedemorgen. Hallo. Um, het is uh, vorig jaar geweest dat we elkaar ook even spraken. Toen was je een van de genomineerden voor de 3FM Trending Talentprijs. Oh yeah. En jij bent uh, gewoon <lacht> lekker doorgegaan met timmeren aan de weg. En daarmee doe je dat wat je het liefste doet en wat je ook het beste doet... En ik herinner me uit ons gesprek van de vorige keer... dat, dat je schrijft hele persoonlijke nummers. Dat dat toen, uh, dat toen een nummer was wat eigenlijk best ging over een... Uh, ja, wat we dan tegenwoordig durven te zeggen, zieke relatie. Een relatie die jou teleur had gesteld. En dan is de titel van jouw nieuwe album Trigger. Wil je ons er wat over vertellen? Ja, zeker. <coughs> so, trigger um, gaat eigenlijk over... Um, hoe ik soms het gevoel heb dat uh, in deze industrie de de muziekindustrie ja. um, dat je soms je unieke kanten moet opgeven om succesvol te zijn of tenminste zo voelt dat soms en heel veel artiesten voelen denk ik een beetje hetzelfde en soms um, ja, voelt het als de enige uitweg en ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Um, en natuurlijk als, als, als dat de, het pad is van die mensen... dan is dat natuurlijk helemaal prima. Respect ja. voor dat. Um, maar ja, ik, ik vind het wel dat... dat ja, er moet wel gewoon wat meer ruimte komen... voor wat unieke dingen ook op, op radio en, en dat soort dingen. Dus ik wilde daar gewoon graag uh, een liedje over schrijven. Ja. Dus dat heet Trigger. Mm -hmm. uh, ik zing daarin Pull the Trigger en dat is eigenlijk... Uh, van Dus je, je schiet of je kilt je unieke kanten. Maar daar, daarmee hoor ik dat jij, zo vat ik het dan even samen. Artiesten lijken te bestaan in de ogen van de ander. En daarmee geven ze iets van hun grote persoonlijkheid op. Is dat wat je bedoelt te zeggen? Precies dat. Ja, Oké, okay. en nou is trigger is eigenlijk een, een, een woord dat zegt van... Uh, je wordt door iets aangeraakt waar je in het verleden uh, last van hebt gehad. Is dat voor jou dan ook... Dat je er last van hebt gehad dat mensen verwachten dat jij bent wie zij willen dat je bent? Ja, ik heb zeker wel uh, die gevoelens gehad. Kijk, uh, uh, ik heb het nummer natuurlijk geschreven over de muziekindustrie, maar het kan ja? natuurlijk ook uh, anders geïnterpreteerd worden uh -huh. uh, op uh, de samenleving. Ja. En uh, ik heb dat zeker wel meegemaakt op uh, beide kanten. Beide kanten. Dat, dat je niet het gevoel had dat de werkelijke Wendy uh, kon leven. Ja, of dat je snel een masker moest opzetten ja. voor uh, bepaalde mensen. Ja, nou er worden dit weekend heel wat maskers opgezet voor mensen die het juist heerlijk vinden. <laughs> om, om, om, om lekker en misschien achter dat masker wel heel stiekem nou eens echt zichzelf zijn. Maar ik begrijp heel goed wat jij bedoelt. Ja, want en, uh, uh, met maskers werkte... Sorry Wendy, Donnie ja, hier. Daar komt Donnie. <laughs> want hi, jouw hi. nummer uh, Fake Friends... over Fake Friends... dat, dat was ook uh, eigenlijk een maskerade hè? Daar liep je ook met ja. uh, maskers op. Is, is ja, dat, ligt dat ongeveer in mekaars verlengde? Ja, eigenlijk wel. Ik heb er eigenlijk... ik, ik heb er helemaal niet zo over nagedacht... maar dat is helemaal oh. waar, inderdaad. Het ja. zijn natuurlijk echt wel um, dingen... waar ik altijd last van heb gehad... Ja. Ja, ook uh, met het queer zijn en zo, bijvoorbeeld dat, dat ik dat heel erg aan het verstoppen was vroeger, dat soort ja, dingen. Ja, ja. Um, dus ja, het is zeker dan een inspiratie ook van vroeger. En natuurlijk ook dan die vorige songs. Ja, ja. Je bent nu daar inderdaad duidelijk naar voren getreden. Je bent ook een gezicht voor die queer uh, gemeenschap. He, je hebt een rol in de, in de jaarlijkse pride. Um, en dat, je bent, hoe, waarom ben je nu tot het schrijven van Trigger gekomen? Je hoeft je niet veel te persoonlijk um, te worden, hoor. maar je, zegt, je noemt het ook echt de industrie. Industrie ja. waar jij eigenlijk een volledig zelfstandig werkend uh, mens bent. Ja, nou ik merkte gewoon dat de laatste tijd dat ik echt aan het schrijven was... want ja. ik ben bezig met een uh, EP aan het schrijven. Ja. Uh, ik zat heel erg vast, want ik kwam steeds een beetje uit op uh, ja, radiomuziek. En toen dacht ik, ja, wil ik dat wel maken... Ja. Um, want ik kom zelf eigenlijk uit een achtergrond van best wel metal en rock, mm -hmm. uh, maar ook pop. Dus um, ik wilde altijd al een iets ruiger nummer maken, wat trigger ook is geworden. Uh, maar ik durfde nooit echt die stap te zetten, omdat ik altijd dacht aan hoe anderen het zouden <coughs> ja. horen. Dat je een deel van je publiek daar misschien mee af zou stoten? Ja, en um, ik dacht gewoon, ik, ja, muziek is iets unieks. Ik moet gewoon mijn hart volgen en ik geef ja, dit beetje, ja. een beetje als een boze brief. En toen dacht ik van, ja. ga ik hem wat meer poppie maken? En toen dacht ik, nee, ik ga dit gewoon uitbrengen hoe ik hem voel. Uh -huh. um, ja, en nu is Trigger geboren. Nu is Trigger geboren en daarmee heb je ook iets verteld wat, wat best wel heel belangrijk is. En misschien ook heel leerzaam voor alle nieuwe jonge mensen die nu ook uh, podia bestormen. Namelijk, um, durf jezelf te, te leven. Hè? Want dat is denk ik ook wel een ding van artiesten. Vaak zijn, vallen ze uit in twee persoonlijkheden. Degene op het podium en degene die ze privé zijn. Wat vaak heel anders is. En ik hoor eigenlijk bij jou een hele duidelijke wens... dat, dat die het één moet zijn voor jou. Ja, gewoon eerlijk, eerlijkheid vind ik heel mooi. En zeker uh, als artiesten gewoon heel... Ja, gewoon heel open zijn over zichzelf... en, en gewoon echt zichzelf kunnen zijn. Ja. Ik zeg altijd, dat je leeft maar één keer... en je leeft voor jezelf. Dus waarom zouden we dat niet doen? Nou, dat is een hele grote wijsheid. En eigenlijk heeft het zich ook wel bewezen... ik zat er laatst eens over na te denken... maar de artiesten die wij allemaal... Kennen, dat zijn artiesten die altijd dezelfde stijl hebben gehouden. Hè? Rob de Nijs is dan Rob de Nijs. Hopelijk heeft hij zijn hart daarin gelegd. Dat geldt ook voor weet ik veel mensen, noem er wil ik al Bertie. We, we kennen ze, we herkennen ze meteen. En ja. allerlei andere mensen die misschien heel veel talenten hadden, maar zich door managers en zaakwaarnemers in allerlei stijlen hebben laten drukken. Ja, daar weten we hoogstens nog één, één hit van. En verder, ja, hoe was het ook weer? Oh ja, maar die heeft toen dat gedaan. Oh ja, die heeft toen dat gedaan. Maar jij zegt, ik hoor jou zeggen... nee, ik wil niet alleen dat doen. Ik wil zijn. Ja, precies dat. Wendy Moore. Maar, trigger. Wat zijn de plannen, Wendy, met dit nummer? Mm. Um, ik heb... was het vorige, vorige week, volgens mij... of anderhalf week, heb ik in een patonaat gespeeld. Uh, heb ik een debuutje ermee gemaakt. Oké. Okay. Dus dat is superleuk. Ja. Um, er is een music video gekomen. Aha. Superleuk ook. En... Uh, ja, ik ben druk bezig nu met de promotie en er komen nog veel leuke dingen aan. En nog meer live optredens. Ik speel bijvoorbeeld 31 mei ook uh, bij Pride Alkmaar en daar komen nog meer dingen. Trek. Dus, uh, ja, druk bezig. En waar kunnen wij dit allemaal vinden? Je hebt een website waar mensen aan kunnen klikken om jou te gaan volgen. Moet, ja. moet er gewoon Wendy Moore aanklikken en dan verschijnt het zomaar in beeld? Ja, maar ja. Ik, ik kan gewoon Wendy Moore intypen waar je maar wil. En dan uh, vind je hem op het juiste platform waar je me zoekt. Nou, ik ben er heel benieuwd naar en het is weer extra interessant om jou te gaan volgen. Want uh, het is gewoon heerlijk om een waarachtige artiest te volgen. En daar ben je een heel groot voorbeeld voor heel velen. En nou kan je alleen maar heel veel kracht wensen. Wij gaan, uh, wij gaan Trigger draaien. Zeker weten, Hallo. ik heb hem meegenomen. Ja, daar kunnen we aan Dolly <laughs> overlaten, hoor. <laughs> hey, heel veel dank Wendy en uh, heel veel succes. En uh, nou, we gaan elkaar weer ontmoeten. Ook namens nee. Hannie en mij, hè? Ook namens oh, ja. Hannie en ja. Dolly. <laughs> <laughs> Dankjewel. Hey Wendy, we hopen je gauw weer te spreken. Tot de volgende keer. He? Heel veel succes, lieverd. Bedankt. Hier komt Trigger. Bye. Tell me what your name is. You go so many places. Really got your thing going on. don't you. I can make you famous. You're gonna be the greatest. I need you to change everything you.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 Figure. Wow, Wat mooi, een heerlijk klink. nummer. Mooi nummer. Ja, mooi nummer. Lekker en heel zuimtelijk. Oh, Wendy, wat ben je aan het groeien, meid. Zo. Zo fantastisch. Echt een mooi nummer. Hè? Ja, yes, zeker. eens, dames. Zeker mee eens. Meer dan eens. Ja, ja hartstikke lekker. Nou, ik, we gaan de rest van het album ook maar uh, gauw eens luisteren. Kijken of daar nog meer pareltjes op staan die we kunnen draaien voor de en, en voor onze luisteraars natuurlijk. En onszelf. Ja. Nou. <laughs> uh, heb je nog een nieuwtje, Beb? Ik heb zeker een nieuwtje. Want van maandag 3, dat is aanstaande maandag, tot zaterdag 8, gaan er bijna 50.000 kinderen onder begeleiding van volwassenen... langs de deuren om te collecteren voor Jantje Beton. De opbrengst van de collectie is niet alleen voor de stichting Jantje Beton... maar ook voor de deelnemende clubs. Want de helft van het opgehaalde bedrag gaat rechtstreeks naar hun organisaties. En dan moet je denken aan Scouting Nederland, speeltuinen overal... jeugdvereniging, scholen en sportclubs... Uh, er zijn twee collectanten bij. Dus Dat is wel een, een, een leuk dingetje. die dit al 50 jaar doen voor Jantje Beton. Nou, onder de ambassadeurs van Jantje Beton uh, las ik onder andere Jill Roord. de bekende voetbalster. En zij zegt. Als kind was ik altijd buiten aan het voetballen. Daar is mijn liefde voor die sport begonnen. En elke. Kind verdient de kans om buiten te spelen, te ontdekken en nieuwe vrienden te maken. Nou, We weten natuurlijk dat het ontzettend belangrijk is voor kinderen om buiten te spelen. Ze worden nu ook van de laptops en de smartphones weggerukt. Want daar is waar het om draait. Maar voor heel veel kinderen is dat niet mogelijk om buiten te spelen. Meer dan 400.000 kinderen spelen nooit buiten. Nou, dat heeft ernstige gevolgen, want te weinig beweging veroorzaakt problemen. Geen contact met andere kinderen, dat belemmert de ontwikkeling, sociale vaardigheden. Ik herinner me nog dat tijdens corona vooral kinderen en pubers ontzettende last hadden van die isolatie. En isolement kan al op jonge leeftijd tot depressie en angst leiden. Dus het is belangrijk dat er nieuwe en meer speelplekken komen. Meer speelcoaches en dat is allemaal een initiatief van Jantje Beton. Ik herinner me dat ze vroeger ook altijd... Een, een, een vakantiekamp hadden op het strand... voorbij Zuid. Dat zie ik eigenlijk de laatste jaren ook niet meer. Maar... Uh, we brengen ze vandaag weer onder de aandacht. Jantje Beton, om kinderen weer buiten te laten spelen. Om daar de faciliteiten voor te creëren. Uh, er wordt gecollecteerd. En je hoeft tegenwoordig niet alleen maar contant geld in huis te hebben. Want je kan ook eenvoudig via een ideal QR-code um, doneren. Er zijn volwassenen bij, bij die kinderen die aan de deur komen. Dus kijk wat handig is. En um, zeg: geef het door. Geef het dan door aan elkaar. Blijven voor thuis. En doe wat in die collectebus, want de jeugd moet gewoon lekker buiten spelen. We ken wel aardig fietsen. Stel, u fietst de snelste van de straat. Stel, u krijgt een racefiets op uw twaalfde cadeau. Stel dat u per uur steeds sneller fietsen gaat. Stel dan gaat u fietsen voor de centen. Stel dan fietst u overal aan kop. Stel, u fietst u zelf omhoog, in alle klassementen. Stel, eenzaam staat u fietsend aan de top. Maar stel, dan fietst u opeens wat trager. Stel, opeens lukt het u niet meer zonder pil. Stel, op de mol van toe. Stel, u wankelt. Stel, u valt. Net als Simpson, naast uw fiets. Voor de eeuwig stil je beter, maar een saaie klooster, niet anders. Met een huis, een tuintje en een barbecue. Met twee kinderen, twee katten. Met twee kinderen, twee katten en een auto voor de... en elke zondag naar je schoonfamilie. Ja, dat komen ze zo allemaal, dat is te gek. Leuk. Het volgende stuk, moet ik er even bij zeggen, is absoluut niet, niet absoluut niet autobiografisch. Het gaat niet over mij. Voor de mensen die dat woord niet kennen. Ik wil dat helemaal zeker hebben. Goed te Stel u wordt bloedmooi geboren. Leidvermaak... van Stel u groeit nog mooier op. Stel u wordt een schoonheid van achteren en van voren. En stel uw sexy benen houden nergens op. Stel. Dan wordt u filmactrice. Stel dat gaat met geld en roem gepaard. Stel er wordt van voren tot achter op u ingezoomd. Stel uw benen zijn pas stuk miljoenen waard. Maar stel dan wordt u opeens wat ouder. Stel opeens dat u die eerste rimpels haat. Stel dat u dan 85 slaaptabletten slikt. En net als Marilyn Monroe de pep uitgaat. Oké, je weet er waar een saaie kloot zag Met een huizen, tuintje en een barbecue. Met twee kinderen, twee katten en twee auto's voor de deur. En elke zondag ga je schoonfamilie familielid ophalen. Ja. Stel, u kan wel aardig zingen. Stel, u speelt ook leuk gitaar. Stel dat uw heupen lekker swingen en stel u kanten een grote golf in uw haar. Stel u mag een plaatje maken, stel dat ding wordt goud vervolgens platina. Stel u wordt de king van de hele rock'n'roll en de rijkste zanger van Amerika. Oh nee, de rijkste zanger op Sinatana. Ja, maar ja, die zat dan ook bij de maffia. Ja. Als ik iets nieuws verzin, speel mij er een achterna. Ja. Even kijken. Stel, dan wordt u opeens wat dikker. Stel opeens, gelooft u niet meer wat u zingt. Stel wat u dan net als Elvis Presley... Ik kan je beter maar een saaie klootzak wezen, met een huis, een tuintje en een barbecue. Met twee kinderen, twee katten en twee auto's voor de rug. En elke zondag naar twee schoon. Shit. We knippen er wel uit. Goed. Foutje. Nee, ik heb iets hogers in gedachten. Water lopen. Ja, daar zou ik ook voor gaan klappen. Zeg. Stel je moeder, zeggen ze, die is nog maagd. Stel je vader Jozef, timmert wel, maar niet zo aan de weg. Stel maar een Bijbel, bijfiguur, wat afgezaagd. Stel. Dan wordt u 33. Ja. Dan ken je je beter, maar een saaie kanoetzag wezen. Met een huis, een tuintje en een barbecue, twee kinderen, twee katten, met twee kinderen, twee katten en twee auto's voor de deur. En elke zondag naar een schoonfamilie toe. Stel, u kan middelmatig fietsen. Stel. U heeft ook geen gouden stem. Stel, qua schoonheid zit u ertussenin. Stel u wie stond niet in Bethlehem. Stel, u bent zo'n twintig, dertig, 40, vijftig, zo'n zestig, zeventig. Eigenlijk stelt u niet zoveel voor. Eigenlijk bent u zo'n saaie klootzak. Maar u was wel eerlijk, want u zong hier steeds in koor. Ik ben het beste sport Sportief voor de nacht. Trek je nu? Ik ben En één spel half jaar naar het theater toe. Wow. Hey, uh, Harry Jekkers met uh, stel. Oh, heerlijk hè, hey, die man. Dat is, is toch genieten? Uh, gaan we ook nog uh, genieten van het volgende. Ga ik even tevoorschijn toveren. Kijken of ik het nu goed doe. Ga ik hem openen. Ja, ja, ja. ja? Regio Nieuws. Ja. Nou, of het regio is eigenlijk totaal een toemaat. Er is vanavond wel iets heel bijzonders te zien in de hemel. In de Want hemel? vanavond in de hemel, in de avond, net na zonsondergang... zullen zeven planeten in één lijn te zien zijn. Dat zijn Saturnus, Mercurius, Neptunus, Venus, Uranus, Jupiter en Mars. Oh. ze gaan zich uitlijnen en dat komt eigenlijk dit hele decennium niet meer voor... Want vier van hen, Mercurius, Venus, Jupiter en Mars... die zullen heel gemakkelijk zichtbaar zijn met het blote oog. Nou ja, nu komt het zonnetje heerlijk door, mocht de hemel helder blijven. Voor Uranus en Neptunus pak je een verrekijker of een kleine telescoop. En Saturnus zal wel het moeilijkste te zien zijn. Dus je moet even kijken wat de exacte tijd voor jouw locatie is... om die planeten te zien die dicht bij de zon hangt. Dus Saturnus hangt dicht bij de zon. is het moeilijkste zien. Maar vanavond zijn er dus zeven planeten... in de planetaire uitleiding te zien. En dat is zeldzaam. Dat komt voorlopig niet meer voor. Nou, ga het even googelen... Um, om te kijken hoe het precies zit in onze omgeving. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Op zo'n eigenlijk bijzonder weekend ook carnaval. En we gaan richting... Uh, internationale Vrouwendag, dat is volgende week zaterdag 8 maart. En dat was... Is sinds 1908. Want toen staakten er 15.000 vrouwen in Chicago. En New York in de textiel- en kledingindustrie. En ze gingen strijden voor een 8-urige werkdag. Voor betere werkomstandigheden. En voor kiesrecht. Dus over drie jaar is dat alweer 100 jaar geleden. Hun leuze was give us bread and give us roses. Dus geef ons goed te eten. Maar waardeer ons ook. En ieder jaar wordt dit herdacht. Als de Internationale Vrouwendag. Vrouwen met spierballen. En dit jaar is het landelijke thema. Vrouw van de toekomst. Nou, er is in het hele land van alles te doen op zo'n dag. En voor ons in de buurt is er eigenlijk in Elswoud. Eh, buitenplaats Elswoud. iets leuks te doen. Want daar gaan de gidsen. Michelle Trentelman. en George Bierenschot. gratis met u een wandeling maken om te vertellen over de geschiedenis van die buitenplaats. Uh, en met name de rol van vrouwen daarin. Wie waren ze, wat deden ze en hoe kwamen ze daar? Want uh, Elswoud is eeuwenlang van de familie Borski geweest. En uh, mevrouw Borski, uh, de, uh, dat is dus wel grappig... Een van de gidsen gaat ook gekleed als mevrouw Borski. Uh, nou, die hebben dat park beheerd. Die hebben bepaald hoe het geplant moest worden. Die haalden daar uh, een, een, een bosbouwer voor aan... die het heel erg mooi heeft ingericht. Kortom, Elswoud heeft een hele grote geschiedenis... met vrouwelijke uh, beheerders. En dat is dus volgende week, 8 maart. Ga dat googlen. Het is vanaf s middags half drie... Toegang gratis het liedje van de Zij. Op zie je bans. Roberta Fleck. First time I ever saw your face. Uit 1969. En uh, ja helaas 24 februari is zij overleden. Maar dit nummer is uh, op verzoek van onze BEP. Als yes. liedje van de site. Kijk, kun je, je ons daar een toelichting ja. op geven? Waarom je hiervoor gekomen hebt? Ik weet niet is. of jullie dat herkennen. Maar het, soms zijn hele belangrijke ontmoetingen. Zijn in zo'n ondeelbaar ogenblik zie je iemand. Ja. En mee hem te herkennen. Ja. En dat moment is ondeelbaar. Want met, meteen weer weg. Want inderdaad ken je hem dan. Want je hebt hem nu net ontmoet. Hem of mm -hmm. haar. En um, dat, dat, dat speelde in mij op. Roberta is van de week overleden. Uh, 88 jaar. Ze heeft prachtige dingen gedaan. We kennen haar natuurlijk ook vooral van Killing Me Softly. Maar ik vind dit zo'n mooi gelaagd nummer. En... Ik heb erover gelezen. Ze heeft het uh, gezongen met in haar gedachten haar net overreden kat. Oh. Moet je nagaan. Echt? Liefde. Liefde. Ja, ja nou, en dat, um, dat, was, dat speelde eigenlijk in mij op toen ik dat nummer hoorde. Ja. Je ziet voor het eerst een nieuw gezicht. Het is meteen een bekend gezicht. Maar die first time, dat was hem hoor. Liefde dat op het eerste gezicht. Ja, dat zegt men. Ja. ja, mooi. Nou ja, het is ook uh, een stukje ziel. Hè, wat je vaak herkent ja. in de uitstraling. Het, ja. uh, het, het licht wat we in ons hebben. We ja. noemen het dan het goddelijke licht. Ja, dat zeg ik uh, goed het,